Dit is 105 Nederwit met het NOS-journaal. De VVD en de PvdA proberen geld bij elkaar te krijgen om de forense tax te schrappen. De partijen gaan daar vandaag over in gesprek. Het streven is om het alternatief voor de forense tax morgen te presenteren... tijdens de algemene financiële beschouwingen. Waar de VVD en PvdA het geld vandaan willen halen is nog niet bekend... maar gedacht wordt aan het vitaliteitspakket voor ouderen. Dat is een potje dat bedoeld is om ouderen aan het werk te krijgen... Ook de Raad van State is kritisch over het belasten van de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Het plan kost OV-reizigers en voor mensen die in hun privéauto naar het werk reizen wel geld, maar voor mensen met een auto van de zak niet of nauwelijks, zegt de Raad. Bij een aanslag in de Oost-Afghaanse stad Kost zijn zeker elf mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn drie NAVO-militairen. Zeker zestig mensen raakten gewond. Volgens sommige bronnen liet een man op een motor bommen ontploffen bij een groep militairen.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 morgen bewolkt en enkele buien, ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad nog viel op de A1 naar Amsterdam. Tussen Muiden-Oost en Diemen staat 6 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 ...van onze eigen Weerman Lex van der Horen van www.meteopagina.nl. Het is nog net zomer. Ja, tot half vijf was het geloof ik. Nee, nee, nee, elf minuten voor vijf. Elf minuten voor vijf. Nou, dat bedoel ik dus. We konden nog een zonnige plaat draaien... ...zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Je de Baltimora en zijn FM Voor Zandvoort en de regio. En welkom bij het uh, derde uur van uh, Zandvoort op zaterdag... ...waar ik uh, begin met de mededeling... dat. Zandvoort 4 veteranen, die voetballen vandaag ook. Ja. En die spelen uit tegen VVC. En hoe ze het voor elkaar krijgen, weet ik niet. Maar het staat 0-4 op dit moment. staan staat gewoon met 4 doelpunten voor. Oké, okay, nou, helemaal dat, geweldig. Dat, dat wordt ook weer een uh, mooie nabespreking dan. Dat dacht ik. Dat dacht ik. Luisteraars, ja, wat gaan we het laatste de uur doen? Uiteraard, zoals u van ons gewend bent, rond de klok van half vijf Het dier van de week en die luister naar de naam Nelis. Om kwart voor vijf, of zullen we dat om elf minuten voor vijf gaan doen? Het gedicht van de week met een prachtige titel. Herfst. En erg toepasselijk natuurlijk. Uh, we gaan natuurlijk ook nog even weer schakelen straks met Willem van Densen Want die is voor ons aanwezig op het circuitpark Zandvoort. Tijdens de Trophy of the Dunes. En die gaat ons weer even een sfeerverslag geven van uh, live vanaf het circuitpark. Uiteraard gaan we straks schakelen met Joop van Es voor het einde van de wedstrijd. SV Zandvoort, DWVA, door Vriendschap, Verenigd Amsterdam. Wow. En uh, ik hoop dat uh, SV Zandvoort uh, uit een ander vaatje is gaan tappen. Zoals Joop dat zei. En uh, inderdaad tot scoren is gekomen. Uh, verder natuurlijk nog... Uh, hebt u ook nog recht op de uitslag van de kwalificatie van de Formule 1. En dan heb ik het over de Formule 1 race in Singapore. Want die uh, kwalificatie is zojuist afgelopen. En daarover straks de uitslag. Het was donker hè? Het was heel donker. Heel donker. Ze moeten de komlampen op die dingen. zetten. Ja, zaten, lekker man. makkelijk. <laughs> <laughs> Oké, okay, dus genoeg informatie en ook lekkere muziek. Hier is Shai Coltrane en Cole, like Kalayla. Want uh, Jab heeft de doppits. Ja, en helaas aan de verkeerde kant. Oh, nee. Uh, jawel, een vrije schop van DVVA. Laat Bodevet zo lopen. Daar kon hij bij. Dat weet ik zeker. En uh, de spits van DVVA zet zijn tegenaan. En brengt zijn vereniging op 1-0. Het is niet anders op dit moment. Dit is wel het laatste wat ik verwacht had Dat de SV het achter uh, gaat staan Tegen DVVA Ze waren lekker aan het voetballen Vandaar ook wel enthousiasme ja. Toen Jan Perien wilde van Ja, ja we hebben het, doelpunt daar komt hij aan hè, Voor de SV Zandvoort Helaas op dit moment 0-1 achter dus Daar op Duitsersveld Straks meer daarover van Joop van Es Je hoorde Train op de Zandvoorts Radio Belevert ritme van Zandvoort Ook op tv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 Beetje lastig, time after time, als de klok stilstaat. Maar we gaan toch naar uh, uh, jouw Finesse toe, Joop. Ja, waar de klok het helemaal niet doet. Dus helemaal niet. Time after time. Nou, ja, het is, is maar goed ook, want anders had er nu uh, 0-2 gestaan. Want uh, TVVA heeft net uh, gescoord. En uh, corner ging over uh, alles en iedereen heen. wordt teruggekopt voor uh, de vet, Die konden, gingen onderdoor. En de spits hoeft alleen maar zijn hoofd er tegenaan te zitten om zijn ploeg op uh, 2 of 0-2 te brengen. Dan. Dat is eigenlijk, ja, gezien de laatste kwartier is het wel de verhouding, want de DVVA is aanmerkelijk sterker geworden. speelde veelal voor uh, het doel van de Vets. En uh, nou moet Sanford komen, ja, of er genoeg tijd is om twee doelpunten te maken. Ik, uh, ik betwijfel het, want Sanford is absoluut uh, niet goed uh, dit, dit laatste kwartier bezig. allemaal nu toch een keer door inzet, die kan erover. En een meterje 50 vijftig kan maken. En dan geeft hij nu een paas aan. Die moet de reus. De reus op de linkerkant uiteraard. Die gaat pingelen daar. Die moet hij wel. Want hij kan de bal nog niet kwijt. Nu wel. Uh, maar dat doet hij niet. Uh, hij uh, laat de bal bijna over de lijnen rollen. Maar hij is toch uh, voorbij zijn uh, tegenstander. en geeft dan uh, met uh, links een uh, heel slechte paas af. Richting Mol. En die uh, kan er ook helemaal niks aan doen. De VVA eruit. 1 tegen 3 nu. Uh, en uh, kijken wat, wat die spits ermee kan doen. In centro van van DVVA. En dat is de Vets die, uh, die nu de laatste keer de bal aanraakt. Op de 65. die fluit voor tijd. Wordt niks bijgetrokken, geen tijd. is ook uh, helemaal goed. Er zijn zo goed als geen uh, open hout geweest. Een paar keer gewisseld en dat heeft hij dan niet bijgeteld. Zandvoort uh, helaas, uh, dus 0-2 verloren van DVVA. En dat is allemaal in het laatste kwartier gebeurd. Waarin DVVA veel sterker was dan Zandvoort. Het is iets anders. Volgende week uh, naar ACJ. En er is ook bepaald geen pretje heel sterke ploeg. We moeten we maar dat van vandaag punten uit Amsterdam weg gaan halen. We gaan er volgen. Goedemiddag. Sorry? We gaan er volgen, Joop. Ja, zeker. Uh, volgende week. dezelfde uh, de tijd weten we er wat meer op. Oké, okay, dankjewel in ieder geval voor vandaag. En ik uh, zie je maandag. Ja, oké. Okay. Oké, okay, hoi. Maandag gaan we weer Colden uh, CFM'en. Ja, wel. Vanaf 8 uur. In deze plaats komt zeker niet voor bij Colden CFM, want hij is uh, vrij nieuw. Ja, uit Sturen Breakdown. Hij staat er nog steeds in. Een van mijn favorieten. Hier is Takata. Die mami. Takata, takata, Ta takata, ah, ah. Ta -ta, Ja, voor onze collega op circuitpark zal voortgedraaid Willem van deze, hè? lekker mee dansen, hè Willem. Dat was. Takata! -ta. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Willem, had je er nog een beetje van uh, kunnen genieten van het kleine stukje takata wat je gehoord, hebt van me ja, ja, zeker wel. Oké. Okay, ja, dat... Ik weet het, uh, ja. Ik zit nog op de Jan ook te wachten, maar die komt ongetwijfeld ook wel uh, voorbij. Oh, dat gaan we regelen. Ja. Hey, uh, als ik we waar ik in Janvoort, uh, inmiddels alweer uh, straal en zonnetje. Sorry toen het lekker warm is nog en uh, ja, we gaan uh, zo dadelijk uh, alweer uh, straks met de tweede race van de Renault 2 liter. Vanmorgen de, de winnaar daarin, uh, Josh Hill, de zoon van Daven Hill. Josh Hill uh, die mag hier uh, bij race 2 uh, vertrekken van de tweede plaats. En de eerste uh, op pole position staat Shaban uh, uh, Engineer. Dus uh, iemand uit de Olympia. Ja, Die had uh, gister bij de kwalificatie denk ik toch wel een uh, stukje mazzel. Laat dat toen drie keer rood. En net over het uh, moment dat het uh, rest van hetzelfde... Uh, die had, uh, Shaban, engineer, Ronde ja, nou zo in plaats de baan en, ja. ja. uh, en de over of die die en kunnen klaar hier tijdens dat de de plaats George Hill dat Jake Dennis de leider van want uh, noemen we zo iemand uit is een Indiaan. Ja, geen idee, ik Een India waarschijnlijk, hè? Toch? Nee, nee. Ja, nee, ik zag het uh, hier ook zeer. Ik dacht, ik ben een Indiaan. Maar goed, om hier te beschouwen. De beste Nederlander, vormlijk. Uh, ik uh, tijdens de reis, al in uh, Jeroen Slag. Ik heb uh, het over. Hier in deze startopstelling, de uh, beste Nederlander, paas en wel ...die als vijf verdrengt. Uh, ja, dat moet niet toch wel... wat uh, spanning gaat geven, denk ik. Want uh, de voldoende nozen... ...allemaal jonge honden... ...jongens van 16 tot 17... ...naal uh, een vraag... ...geen ...ja, dat jullie wel... ...die daar uh, meedoen... ...maar uh, over het algemeen, ja... ...allemaal rustig, ...allemaal uh, droomend... Uh, ...van een verdere carrière in de motorsport... ...en uh, ja, dat kan ze vanmiddag hier uh, bewijzen... ...hoe goed ze zijn, of, Oké, okay, en jij gaat het nog volgen daar op CQI Park Zandvoort. Want het feest gaat toch wel eventjes door. Je bent nog niet uh, thuis. Nee, nee, want nee, hierna krijgen we dan nog uh, de Dutch production open. En dan afsluiten. Uh, vandaag krijgen we de eerste race van het seizoen. Die uh, Swift Cup. Swift Cup uh, die komt. Die zelfs de rijden tussen Parijs. Ik heb morgen twee voor de kleine schriftjes. Oké, okay, morgen dus uh, de trofee of de jongens ook weer op het circuit, Park Zalvoort. En ook op CFN TV Willem. Wij gaan de hele dag de beelden live uitzenden. Ja, yes, dat wij wij. Uh, morgen uh, begint het al morgen vroeg uh, met de uh, Clio Cup. Uh, die zijn om negen uur gestart. Clio Cup uh, die ook twee reizen zijn. Twee keer uh, daarin uh, vol... Uh, ...getraind Marcel Dekker. Je moet of we het eindig morgen... ...ja, als de planning goed gaat... ...om 10%. de laagrace morgen is de production open. Wat je ziet, alle andere klassen, zoals Dutch VT... ...nog een race van de Renault, Violeta... ...en de Supercard Challenge. Oké, okay, ook morgen weer een uh, mooi programma, willen van Dank je wel voor vandaag. En morgen dan horen we je weer op de radio tussen 2 en 5 bij onze collega's van zondag in Kennemerland. Dag Willem, dag Willem, dag Willem, dag, dag Willem, dag Willem. Dag Willem. <tieden> <tieden> <tieden> <tieden> Veel plezier nog, <tieden> Quiero rayos okay. de sol tumbados en la arena y ver como se pone de piel dorada sí, y sí. morena quiero rayos de sol Van Jadres, helaas een verlies vandaag voor uh, Zandvoort 1. Speelde vandaag tegen DVVA uit Amsterdam. Eindstand van die wedstrijd 0 tegen 2. Kijken we nog even naar Zandvoort 4. Veteranen, ja, want die veteranen die voetballen er ook maar op los. En dat hebben ze vandaag gedaan tegen VVS. En ze speelden uit. En de eindstand van die wedstrijd, hoe kan het ook anders? 0. Vier. <laughs> ja, altijd weer hetzelfde. Ze stoppen gewoon als ze ja. vier gemaakt hebben. Vol, Volgens vol, vol, vol, oh. mij ook. Maar uh, ja, het is uh, half vijf zo gaan we doen. is ja, doe dier. Van de week, daar komt hij weer aan. Ja, en dan hebben we het over een kater. Heb jij een kater? Nee, uh, nee. je geen kater. <laughs> okay. Okay. Goed, nou wie weet is Nelis er een voor je. Want Nelis heeft waarschijnlijk een hele tijd op straat gezworven. Toen hij voor het eerst in het asiel kwam, was hij heel erg bang en niemand kon hem toen aanhalen. Nelis was erg mager en verwaarloosd, maar inmiddels is hij weer helemaal op gewicht. Wat een knappe kater is het geworden. Hij houdt nog steeds niet van aanhalen, hoewel daar al wel een sterke verbetering in te zien is. Hij vindt aandacht krijgen wel erg interessant. Met veel geduld zal hij wel bijdraaien en komt hij eerdaags vragen om een aai over zijn bol. Nelis kan het prima vinden met andere katten, maar honden en kinderen vindt hij niet zo leuk. Nelis is op zoek naar een huis met een tuin, want hij wil erg graag lekker naar buiten en buiten kunnen spelen. Heeft u het geduld dat nodig is om Nelis uit zijn schulp te trekken en heeft u een huis met een tuin, kom dan snel eens langs om met hem kennis te maken met deze jonge, knappe kater. En die verblijft momenteel in het dierenthuis Kennemerland, Keeselstraat 5, te Zandvoort. Telefoon is te bereiken op 571-3888, 571-3888. Of kijk even op www.dierenthuiskennemeland.nl www.dierenthuiskennemeland.nl En het Dierenthuis is geopend van 11 tot 4 van maandag tot en met zaterdag. Ik zou zeggen, geef Nelens een huis met een tuin. Hij is toch niet Mank, hè? Nee, hij is niet Mank. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat zou Mank Nederlands zijn. <laughs> <laughs> Wat ben jij weer ik bij denk nou, Ik denk dat ik en even een plaat gaan draaien van Mank Nederlands, maar ik kon hem niet zo snel vinden. Dus we houden het bij deze van Tiers voor Viers. Hier is shouts. Eerlijk, José Feliciano op de Sanfoortse Radio en Pantacantar. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, morgen gaat hij verreden worden. De nachtrace op het circuit van Singapore. En vandaag was de kwalificatie. En wie staat er op pole position? We het ja. van Albert-Jan. Ja, luisteraars. De, de kwalificatie van de Formule 1 van Singapore is al, al een uurtje geleden geëindigd. En ja, toch weer wat, wat uh, verrassende uh, namen bij de eerste 5, 6. Uh, maar goed, we gaan maar beginnen. Op Paul start morgen. Hij was ook de snelste in de tweede vrije training. Louis Hamilton. Louis Hamilton start, uh, start vanaf Paul. Morgenmiddag om twee uur live te volgen op RTL 7. Maar ja, iedereen zit natuurlijk te kijken naar de Trophy of the Dunes via ZFM Zandvoort TV. Op Paul, zoals gezegd, Hamilton in Singapore. Gevolgd door Maldonado. Op 3, Vettel en zijn teamgenoot Button staat één een rij daarachter. Dan krijgen we Alonso en die Resta. En het rijtje in de eerste 7 wordt afgesloten met Webber. Waar is Massa? Vraagt u zich dan af. Ja, die staat op plaats 13. Dus van Paul morgen Lewis Hamilton om twee uur, gevolgd door Marilano, Vettel, Button, Alonso en Resta en Weber. Een heerlijke mooie race, hij begint een beetje bij daglicht en ze rijden als het ware de nacht in. Een spectaculaire race altijd met hele krappe bochten en uh, ja, je zag het ook al bij de kwalificatie, een touché met de boarding is zo gemaakt. Goed, morgen twee uur live, te volgen van RTL 7. Blijf ik nog even bij de sport, maar dan gaan we even, dan heb ik het over golf, uh, want aanstaand weekend, uh, dus niet dit weekend, maar het weekend daarop, is het Weer zover, dan krijgen we de zogenaamde Ryder Cup. Dat is als het ware Europa tegen Amerika. Dat is weer drie dagen uh, lang uh, golfspectakel en uh, verschillende spelvormen, mm. met als laatste dag alle, alle singles. En uh, golfliefhebbers, ik raad het u aan. Kijk u naar de uitzendschema van Sport uh, Golf, mm. want het is absoluut een, voor golfliefhebbers een must om dit te volgen. Volgend weekend de 2012 Ryder Cup live vanuit Amerika. En vergeet niet, er zit 7 uur tijdsverschil tussen. Oké, okay, dat wat betreft. De Sports bij CFM Stanford op zaterdag Zo dadelijk het gedicht van de week We doen hem even ietsje later Albert Jan Waarom? Waarom? Nou het gedicht gaat over de herfst En ja. de herfst begint officieel om 11 minuten voor 5 Dus gaan we dan moeten we nog even wachten Zo rond 10 voor 5 dan mag we het gedicht Herfst voor je gaan brengen op de Zandvoorts Radio Eerst hebben we onder meer nog De muziek van Leo Sayer Een mooi rustig nummer zo op de zaterdagmiddag Hier is Archer Rhodes Start op de Salvo Radio met Sweet 16. We mogen hem gaan doen, want het is herfst. Hier is het gedicht van de week Herfst. Blaadjes vallen van de bomen. Wat een mooi gezicht. De paddenstoelen die straks komen in een heel ander licht. Roze, gele en rode lucht. De kleuren groen en oranje. En soms nog even die zomerlucht. Al gauw zien we weer de kastanje. Eikeltjes en dennennaalden zoeken we weer allemaal in het bos. Met door de bomen wat herfstzonnestralen stralen. En op onze wangen een roze blos.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 Beukenootjes, dwarrelblaadjes, rood en geel. Buiten vind je al die schatten van de herfst. Zoveel, zoveel. Regenvlagen, hagelbuien, pijpenstelen, hondenweer. Maakt een paraplu van blaadjes en geen druppel je meer. Spinnenwebben, nevelslierten, de geheimen van de mist. Wie dit feest niet mee wil vieren heeft zich ook in deze herfst wederom vergist. Wat een mooi gedicht van de week weer op de Zandvoortse Radio. Je hoort het gedicht herfst, gebracht door mijn collega Albert-Jan Vos. Volgende week dan hebben we weer een gedicht van de week. En dan wel weer om kwart voor vijf bij CFM. Heb je gedicht voor ons? Stuur hem naar redactie at En nu snel nog even twee plaatjes er doorheen jassen. Chaffie. Einde van deze uitzending, Albert Jan. We houden het kort. We zijn er volgende week weer. Hè? Wij zijn er uiteraard volgende week weer. En uh, na vijf uh, is er weer Entertainment for You door, gepresenteerd door Rudy Nicola. Heel veel plezier met het volgende programma bij CFM. En graag tot volgende week. Dag. Dag. in love really might you mad. things just make you swear and curse. When you're chewing on last gristle. Grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best.